Gisela Thomassen met het NOS-journaal. Het Belgische moederbedrijf achter de modeketen Steps, Miss Etam en Claudia Streeter is failliet verklaard. Vorige week werd in Nederland al uitstel van betaling gevraagd. FNG, het moederbedrijf, had al langer financiële problemen en de coronacrisis en de lockdownmaatregelen waren de genadeklap. Miss Etam heeft ruim 100 winkels in ons land, Claudia Streeter ruim 30 en Steps 9. Het aantal coronabesmettingen in België blijft fors stijgen. Gemiddeld werden afgelopen week bijna 500 mensen per dag positief getest. En sinds begin vorige maand is het aantal patiënten op de intensive care verdubbeld. De toename is in alle leeftijdsgroepen te zien. Op een persconferentie zei de Belgische viroloog Van Gucht... dat de cijfers nog wel even blijven stijgen. Hij zei dat er nog een aantal moeilijke maanden volgen... maar dat hij goede hoop heeft dat de samenleving volgend jaar weer normaal is.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 De vorige paus, Benedictus is ernstig ziek. Na zijn aftreden in 2013 is hij in het Vaticaan blijven wonen. En twee maanden geleden ging de 93-jarige Benedictus naar zijn broer in Duitsland en kwam hij ziek terug. Dit weekend was hij nog bij de presentatie van een biografie over hem. Volgens de schrijver van die biografie is Benedictus erg zwak. Faunabeheerders op de Veluwe zijn van plan komende tijd 6.000 wilde zwijnen af te schieten. Er blijven er nog 1.500 over. Volgens de faunabeheereenheid Gelderland veroorzaken de zwijnen veel schade. En hebben ze geen natuurlijke vijanden, alleen de wolf. Het weer, enkele buien, soms met onweer, later droog en wat zon. En het is 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate.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 Het was Sunny Chair met I've Got you, babe. Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Het is goedemiddag nu, een beetje anders dan dat we gewend zijn... maar dat zal ongetwijfeld wel weer terug naar de oude situatie gaan... als we zover zijn. Wij praten het tweede uur met Martijn Moes van het uh, Casino, Holland Casino... en met Albert Rechterschot, de oud-directeur van Pluspunt. En we eindigen met Peter Tromp uit uh, met zijn verhalen over het dorp... Maar we beginnen met Martijn Moes, als het goed is. Martijn. een hele goede middag. Goedemiddag. Fijn dat we je aan de telefoon hebben. Ja, wederzijds. Ja. ja, het casino. Ik zei net tegen mijn collega hier van. Ja, dat, dat zal wel een beetje anders gaan dan dat wat men gewend is. De spontane dingen in het casino zullen ietsje anders ingepakt worden nu. Of uitgepakt, ja, moet ik zeggen. Ja, dat is correct. Uh, um, nou, wat wij hebben gedaan... Wij, wij worstelen natuurlijk ook een beetje... met uh, uh, alle maatregelen en restricties. Um, dus wij zorgen ervoor... dat alle, alle gasten wel op een hele veilige manier... Holland Casino kunnen bezoeken. Uh, en ik moet zeggen... dat het ons op dit moment heel aardig lukt. Uh, in het begin is het natuurlijk wel een beetje zoeken. Omdat sommige uh, dingen... die we toch moeten toepassen... de anderhalf meter uh, uh, met name... Uh, de veel minder capaciteit dat we kunnen aanbieden. Ja, dat strookt soms niet helemaal met de hospitality die we gewend zijn... maar daar hebben we op dit moment eigenlijk een uh, uitstekende vorm voor gevonden. Ja. Zo, bijvoorbeeld een pokertafel, hè? daar zitten mensen toch altijd wel uh, redelijk uh, naast elkaar. Hoe, hoe ja. gaan jullie dat dan doen nu? Nou, wij hebben eigenlijk uh, uh, op het moment dat, dat de lockdown eigenlijk uh, um, um, ja, op zijn hevigst was misschien wel... Hebben wij een sectorprotocol geschreven. Daarin hebben wij uh, met elkaar heel strikt gekeken van hoe kunnen we nou op een veilige en verantwoorde manier onze operatie aanbieden. Um, ja, en daar, daar hebben we allerlei instanties naar gekeken en, en dat is heel zorgvuldig gedaan. Uh, en daar zijn allerlei dingen in vastgelegd die voor ons van belang zijn. En daar is eigenlijk denk ik de anderhalve meter intern de belangrijkste uh, maatregel voor. Dus wat wij doen.. Bij de speeltafels houden we één of twee plekken gesloten. Zodat er tussen iedere gast anderhalf meter is. Ook bij de speelautomaten, om de automaat, doen we speelautomaat uit. Zodat overal in ons casino een gast kan zitten en de anderhalf meter geborgd is. Ja, het is beter dan dicht zijn hè. Dat is natuurlijk ook geen optie. Nee, uiteraard. Het was een kleine vier maanden. duurde voor ons en voor onze gasten heel erg lang. Ja. Dus we zijn ontzettend blij dat we weer open mogen. En um, ja, in het begin was het best wel even zoeken. Maar na uh, deze maand zijn we, is het eigenlijk wel weer routine geworden. En um, nou ja, je, je ziet bij ons met name, we hebben natuurlijk wel een beperkte capaciteit. Dat is ongeveer een kwart van, van de normale capaciteit van, uh, van vestigingsantwoord. Nou moet ik zeggen dat we die natuurlijk niet altijd gebruiken. Dus op dit moment is het wel zo dat gasten bij ons moeten reserveren. Maar door de week kun je ter plekke reserveren. Dan is er eigenlijk altijd plek. Ja. Moet je even op de website kijken en dan kun je zien op de meter of er nog capaciteit is. En in het weekend is het wel verstandig, met name vrijdag en zaterdag, om thuis al een reservering te maken. Omdat we dan wel vaak aan onze capaciteit uh, zitten. Ja, ja, en jullie hebben natuurlijk ook een restaurant in het uh, casino. En, en daar zul je natuurlijk ook uh, de helft van de gasten. Of tenminste de helft, ja, het af. Is iemand van één familie, dan mogen ze misschien wel aan één tafel zitten. Hoe, ja. hoe gaan jullie daarmee om? Nou ja, Wij koppelen de, de reservering in het restaurant uiteraard wel altijd aan een reservering in het casino. Uh, vroeger kon u gewoon op de website reserveren. Dat hebben wij helaas moeten afsluiten. U kunt nog wel gewoon bellen naar het casino. En dan doen we wel even de check. heeft u ook een reservering gemaakt voor het casino. Ja. Als dat zo is, kunt u ook reserveren in het restaurant. Ja, en bij ons is het inderdaad eigenlijk standaard maximaal twee gasten. Uh, en anders, als u uit één gezin komt, ja, dan kunnen we dat opschalen naar vier, vijf, zes. Ja. Nou ja, dat is wel fijn dat, het, uh, dat dat ook door kan gaan. Want het is voor heel veel mensen natuurlijk een, een compleet uitje. Het is, het is het casino en eten en uh, dan, dan kun je er een mooie avond van maken. Zijn er nog... Uh, andere speciale dingen die er aankomen, zeg maar. Want jullie hebben natuurlijk ook heel vaak speciale zangers of zangeressen of groepen die optreden. Mag dat? Um, ja, dat is op dit moment even lastig. Uh, het klinkt een beetje gek, maar wij doen op dit moment ook niet heel veel aan marketing. En dat heeft er gewoon mee te maken dat we die beperkte capaciteit hebben. Dus ja. zeg maar de gasten die, die lang hebben moeten wachten om weer het casino te mogen bezoeken. Ja, die stonden ook te trappelen. Uh, en daar moeten we uh, uh, ja, zorgvuldig mee omgaan. Dus op dit moment zie je weinig campagnes van Holland Casino. Omdat wij op dit, ja, de grote massa ook niet kwijt kunnen in het casino. Nee. Dus op dit moment richten wij ons echt op onze vaste gasten. Eigenlijk ons reguliere aanbod, aanbod. En dat proberen we zo veilig en zorgvuldig mogelijk te doen. Ja. Uh, we houden heel nauwlettend alle RIVM maatregelen uh, in de gaten. En het, het kan natuurlijk zijn dat we met name vanaf september, als de versoepelingen zouden kunnen komen... dat we dan dat ook weer een klein beetje kunnen uitbreiden. Maar op dit moment hebben wij de voor ons bekende feestavonden en zo. Nee, dat hebben we op dit moment gewoon even niet, helaas. Nee, geen muziek, geen, uh, geen parties. Nee. Dat zit nee. er even niet Nou ja, aan. goed, uiteraard wel muziek, hè. Het is een, het is een supergezellig casino met achtergrondmuziek... maar we hebben geen optredens met, uh, met bekende artiesten. Want ja, die, die toeloop kunnen we op dit moment gewoon even niet managen. Nee. Nou is Zandvoort, volgens mij was Zandvoort het eerste casino hè, in Nederland. Ja. Dus die heeft natuurlijk wel een bijzondere plek in, het, in, het hele, in de hele organisatie. Merken jullie dat, dat mensen daar speciaal voor naartoe komen? Voor, voor dit casino? Ja. Kijk, wij zijn uh, 1 oktober 1976 heeft volgend casino uh, als eerste casino de deuren geopend in, uh, in, in Zandvoort. In uh, het oude hotel Bouwers. Ja. Um, daarna volken Scheveningen en Valkenburg. He. In die periode werden de casino's vaak in, in uitgaansgebieden uh, uh, geopend. En je merkt dat, dat die drie casino's een hele sterke verbinding hebben met de, met de gemeente en de regio. En zeker de wat oudere gasten die, die koppelen de naam Zandvoort, Scheveningen uh, of Valkenburg ook echt aan Holland Casino. Dus die ja. beleving proberen wij gasten ook nog steeds een beetje te bieden. En ook ja. intern durf ik wel te zeggen dat wij een beetje het, het, het knuffelcasino zijn. Ja. Um, en ja, dat komt met name, wij zijn, wij zijn niet heel groot, wel heel gezellig. Ja. Uh, en heel veel collega's die lang voor de organisatie werken, die hebben een eerste stap ook ooit in Zandvoort gezet. Dus ja, wij, wij zijn echt het klassieke eerste casino aan zee. Ja. ja, nou ja, mooi dat het zo kan blijven. En uh, nou ja, weliswaar in een wat afgeslankte vorm, maar mensen ja. kunnen nog steeds uh, uh, naar het casino uh, toe gaan. Dat gaat, uh, dat gaat op dit moment uitstekend. Ja, ja nou, mooi om te horen. Uh, ik wens u heel veel sterkte en uh, nou ja, veel plezier met uw gasten. Uh, ik weet dat, uh, dat er heel veel zandvoorters ook zijn die het heel fijn vinden. om. Uh, ja, het is ook een, een, uh, een uitje. Het is, het is mensen ontmoeten elkaar daar ook. Uh, ja. De, de hebben, ons... wij, wij, wij... ja, gaat uw gang. Ja, we hebben echt een, een, een sterke sociale functie ook. En het is ook gewoon leuk om te zien dat je uh, na, na, na vier maanden dichter zijn geweest... Ja, dat gasten staan te trappelen en, uh, en sommigen bijna met tranen in hun ogen weer voor de deuren staan. Omdat ja. we ja, ook wel een beetje die huiskamerfunctie hebben. Dus dat dagje uit met een, met een beperkt budget, gezellig spelen, een hapje eten. Um, ja, dat hebben gasten echt gemist. Ja. En wij hebben de gasten echt gemist. Ja, ja. nou, dat is mooi om te horen. Wij um, wensen u succes en uh, graag tot de volgende keer. Zeker. En een mooi het weekend doen. gewenst. Hele fijne dag. Dank u, u ook. We gaan muziek horen en wij luisteren naar de Strangles Golden Brown.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 Golden them Goedemiddag, Albert. Goedemiddag. Wat fijn dat ik je aan de telefoon heb. Uh, Oké, okay. ja, dat is geheel wederzijds. We <laughs> hebben elkaar al een hele tijd niet kunnen zien. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ik heb je wel door het uh, dorp zien fietsen met, uh, met je opvolger. Dat vond ik wel heel grappig. Je hebt hem okay. echt uh, alles laten zien in het dorp, volgens mij. Om hem uh, een klein beetje het gevoel te geven van waar hij terechtgekomen is. Ja, ja. ja, maar daar zijn nu heel veel andere mensen ook mee bezig... om, uh, om een kennis te laten maken met uh, Jan en Alleman, om het zo maar te zeggen. Ja, nou ja, dat is ook goed. Dat is ook uh, de bedoeling. Ja. Maar goed, jij uh, hebt uh, hoe, lang, hoe lang heb je dit gedaan uh, als uh, directeur? Bijna 13 jaar. Ik ben in oktober 2007 begonnen. Ja. Dus uh, ja, tien maanden of zo... Uh, nou ja op twee maanden na ongeveer 13 uh, jaar, in, uh, dertien jaar. Ja. ja zijn er dingen waar je heel specifiek trots op terugkijkt nou waar ik erg trots op ben is dat er zo ontzettend veel mensen betrokken zijn bij uh, bij pluspunt dat was in het begin was dat toch wel wat lag dat toch wat lastig want toen hadden we net een, net een fusie tussen het oudere werk en uh, en axa en dat dat uh, nou, er was min of meer een gedwongen huwelijk. Dat was toen uh, opgelegd. En dat kwam maar niet van de grond. Dus dat was eigenlijk een van mijn eerste klussen waar ik mee, wat mee moest. En nou waar ik trots op ben is dat we na een paar jaar gewoon eigenlijk niemand, niemand had het er meer over. Nee. Het, uh, en dat is dan denk ik het de beste manier om, uh, om, oh, ja, om te meten of het doel bereikt is. Nee. En toen uh, in volle vaart verder. Dus uh, ja, we zijn voortdurend aan, aan de slag gegaan om, uh, om het beter te maken. Goed te luisteren naar waar, uh, waar behoefte aan is van, van mensen uit Zandvoort zelf. En andere organisaties die ook uh, goed, in de, goed in de gaten hebben waar behoefte aan is. En wat er eigenlijk zou moeten gebeuren. Ja. Dus daar ben ik eigenlijk heel trots op. En dat het allemaal uh, ja, redelijk, uh, redelijk goed allemaal is gaan, gaan lopen allemaal. Ja, nou heb je natuurlijk een, een geweldig team gehad... ook waar je mee samenwerkt. Hè? Want het pluspunt heeft natuurlijk een x-aantal vaste medewerkers. En, ja. dan, en dan verder nog al die vrijwilligers die daar ja. zijn. Ja, er zijn er meer dan 250 op dit moment. En dat is best, best veel. Niet iedereen nu in corona is, is alweer helemaal actief. Want sommige mensen... Uh, horen bij de risicogroepen en die blijven toch liever eventjes op de achtergrond. En uh, ja, maar dat is natuurlijk ook uh, ja, wel verstandig. Uh, maar het is wel de bedoeling om, en want dat wordt wel geprobeerd om zoveel mogelijk met al die mensen contact te hebben van tijd tot tijd, zodat men in elk geval uh, um, ja, uh, uh, sociale contacten blijft houden. Want dat is wel heel belangrijk in deze tijd natuurlijk. Hij ja. Ja, nou ja, ligt ook... heel erg op de loer. Het, het is natuurlijk zo dat, uh, dat het een enorme sociale functie heeft hier in het dorp. Hè? Ook ja. uh, met de vrijwilligers. Want uh, die vrijwilligers die, uh, ja, die doen uh, eigenlijk twee dingen. Uh, die hebben contact met elkaar. En dat is natuurlijk al heel mooi. En ze doen iets heel positiefs. Ze werken dus uh, nog ja. steeds. Hè? Zodat uh, dat ze zich ook nuttig voelen in het uh, dorp. Ja. Um, ho hoe nuttig kun jij je voelen nu? Meentje, je bent natuurlijk gewoon uh, een pensionada, als ik dat zo mag zeggen. Ben je al? Ja, nee, dat mag, dat mag helemaal. Ik heb uh, ik heb de afgelopen uh, maand voor het eerst aan mijn AOW uh, op het bankrekening gekregen en dat is dat is een hele bijzondere ervaring mag ik zeggen. Ja dat, uh, ik ja, dat kun je je niet voorstellen als als je dat nog niet hebt. Nee. Dus dat, uh, dat is wel heel gek. Maar uh, ja, ik heb het, ik heb het ogenblik. Ik ben nu uh, vorige week vrijdag was het plaats afscheid met externe contacten week daarvoor met alle vrijwilligers en dat, dat waren toch wel twee hele grote hoogtepunten dus daar ben ik nu vooral nog aan, over aan het de overhand na genieten zijn de laatste bossen die die staan nog en um, ja die beginnen wel een beetje te verwelken dus dat zal niet zo lang meer duren maar ik zit nog wel heel erg te genieten en, uh, en al die positieve reacties en natuurlijk als klap op de vuurpijl de, die die erepenning waar ik helemaal niet op uh, of gerekend had of ook, ook ideeën had dat aan zat te komen. Dus Leuk. Dat was een enorme verrassing. Yeah. Nou ja goed, uh, er zijn natuurlijk allerlei dingen uh, die, uh, die nog uh, uh, gebeuren moeten bij het pluspunt. Maar heb jij ja. voor jezelf uh, nog uh, wensen en dingen die, uh, die je gaat doen? Waarvan je dacht van nou als ik nou straks tijd heb dan wil ik dat gaan doen. <laughs> nou, ik heb een volkstuin en ik moet eerlijk zeggen, ik, ik heb er te weinig tijd voor op dit moment. Het is heel druk. Mijn dochter is op, gaat, is op kamers aan het wonen en dat, die moet geholpen worden. Ik heb een klusje aangenomen om subsidieaanvragen, niet bij de gemeente hoor, maar uh, subsidieaanvragen bij een, een groot fonds die, uh, die geld in verstrekt om daar um, mijn licht over te laten schijnen en daar mijn commentaar op te geven. Ja, nou, uh, ja het, het, het gaat gewoon wel door. Ik heb wel wat, wel wat meer baas over mijn eigen tijd, dat wel. Ja. Maar daar ik stil zit, nee, helemaal niet. Nee, en, dat en, zou ook uh, niet kunnen natuurlijk. Dat, nee, natuurlijk dat kan natuurlijk helemaal niet. niet bij om stil te zitten. <laughs> ik denk dat je straks nee. moet gaan waken om ervoor te zorgen dat je dus inderdaad wel naar je volkstuintje kan. En daar uh, lekker ja. in de grond kan gaan vroeten. Ja, ja. Ja, nee, dat, moet, dat, dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Dus, nou, je, woont, je woont niet in deze buurt? Of je woont in Amsterdam? Ik woon in Amsterdam. Ja, precies. En dan is een volkstuintje toch wel een heel groot bezit. Uh... Ja, dat is, dat is prima. Heb je het al En dat was wachten, in coronatijd he? natuurlijk uitstekend. Want dan kun je je sociale contacten op een veilige manier toch gewoon goed onderhouden. Ja. Je nodigt mensen op je volkstuin uit en... Je, je, je drinkt een kopje thee en koffie en uh, je praat bij. En ja, dat is anders toch een beetje lastiger als je dat in een huis moet doen. Ja. Maar mijn vraag was, heb jij lang op een wachterij uh, gestaan voordat jij dit toegewezen kreeg, die volkstuin? Nee, dat viel wel mee, want ik heb hem al een aantal jaren. En toen was het nog niet zo.. Uh, uh, uh, hoe noem je dat? Hot. Uh, was de vraag iets minder groot dan nu. Ja. Tegenwoordig uh, we, we staan er honderden mensen op, op, uh, op de wachtlijst voor een tuintje. Ja, ja. Uh, pff, dat, dan duurt het wel een aantal jaren voor je aan de beurt bent. Ja, dus, uh, maar goed, maar goed jij, ik... ja. Ja. jij gaat lekker je gang. En uh, je hebt ook nog sociaal uh, een aantal activiteiten waar je je lekker druk uh, kan maken. Uh. Ja want wat er ja, in wel. zit in je, hè? dat dat kun je ook niet mee ophouden volgens mij. Nee, nee, en dat zou ook heel raar zijn om dat te doen. Dan word je volgens mij heel ongelukkig <lacht> als je dat zou doen. Ja. Dus uh, nee, dan uh, nee, het, het gaat goed met mij en uh, en volgens mij gaat het op het ogenblik ook goed met pluspunt en daar ben ik heel blij om. Ja. En zijn we zijn weer nog steeds aan het uh, weer uh, heropenen, maar ook weer nieuwe dingen aan het doen. Maar goed, zonder mij. En uh, dat, dat hoort ook zo. Op tijd moet, je moet op een gegeven moment ook op tijd stoppen, denk ik. Ja. En dan, uh, ja, dan, en mensen moeten gewoon weer door. En Zandvoort moet door. Want er is genoeg te doen. Dat hoor ik van, uh, de, de, ik heb een, een, een tijdje naar de uitzending geluisterd. Nou, er is echt zat en genoeg te doen in Zandvoort. Ja, en dan zeker. moet ook zo blijven. Ja, absoluut. Heb je, heb je dan niet toch een klein beetje dat je met één oog zo toch deze kant op kijkt? Zo van... Uh... Uh... oh ja ik heb me ge ge ge geabonneerd op de Zandvoortse krant als uh, we dat kun je via internet kun je dan elke week de, de krant digitaal in, in je mailbox krijgen nou, dat dat dat soort dingen natuurlijk wel en op facebook volg ik het een en het ander ja. nee dat het is niet uh, dat ik dat ik niks meer uh, weet daarover maar nee. ik, ik moet ik vind niet dat ik heel veel in zandvoet moet schijnen want dan loop ik andere mensen voor de voeten. En dat moet niet, want die moeten gewoon hun werk kunnen doen... zonder ja. last te hebben van een voorganger die er ooit was en zo. Dus dat, uh, ja. dat moet eventjes zo, denk ik. Is er in, dat in dat dat de, stond... de buurt waar je woont uh, ook nog ruimte zeg maar, om, uh, om je, je als vrijwilliger aan te melden? Hè? Want dat is natuurlijk iets wat, wat heel veel mensen die uh, nou stoppen met werken... om hun tijd in te vullen, of tijd in te vullen, om hun behoefte in te vullen, denk ik. Want ja. dat is natuurlijk ook zo. Je ja, er is hier in Amsterdam veel te doen hoor. Ja. Heel veel. En uh, de, het is ook, het is meer een kwestie van dat je bepaalt van welke wat wil ik dan gaan doen? Wil ik uh, andere mensen helpen? Of heb ik een hobby? Of wil ik dit of dat of een cursus ofzo? Dat is natuurlijk omdat Amsterdam zoveel groter is dan Zandvoort, Zijn hier die mogelijkheden ook groter. Maar daarmee ook wel wat wat wat uh, anoniemer. En dat heeft zo zijn voor- en zijn nadelen. Ja. Maar je hebt ja. nog niet iets van, nou dat zou ik wel willen gaan doen? Nou, Op dit moment heb ik het zo druk dat ik daar niet aan toe kom. Maar ik, dat gaat nog wel gebeuren. Ik, ik zit ook in een koor hier in, in, in Amsterdam. En die begint na de vakantie weer. En, Mag uh, dat. Um, de, de, de berichten daarover zijn, zijn dubbel. Dus ik, uh, ik ben benieuwd of het, of het zal kunnen. Ik ja. hoop het wel. En, maar misschien vinden we wel een truc dat we buiten gaan zingen of zo. Alhoewel ja. je dat hier ook met buren gerucht en zo. Maar goed, dat is allemaal... <laughs> <laughs> <laughs> dat, dat, dat zal nog wel duidelijk worden, denk ik. Ja. Ik weet het niet. Ik hoop dat het door kan gaan. Ja. En anders zoek ik iets anders. Dat, dat is gelukkig wel, uh, wel te doen. En misschien ga ik nog wel... Uh, wat verenigingen en zo in, in de regio kijken of ik daar iets voor kan betekenen... om te, te steunen met klussen van hoe, hoe maak je een beleidsplan... of hoe, ga je, hoe, hoe zorg je ervoor dat je je achterban beter bereikt. Uh, en dat is een beetje mijn achtergrond. Dus <tie> misschien ga ik daar wel uh, nog wel wat in zoeken in dat soort, uh, dat soort activiteiten. Ja. Nou, je zult ongetwijfeld ook persoonlijke contacten hebben gekregen... hier in het dorp, uh, nee. die, die zullen blijven... En, ja. uh, en daardoor heb je natuurlijk ook, uh, dan blijf je op de hoogte van wat er uh, in het dorp Tuurlijk. gebeurt. Tuurlijk. duurlijk. Hey, nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Nee, ja. hey, dat uh, ik ik ben niet, uh, ik ben niet bang dat ik dat ik uh, niks meer zal horen van Zandvoort. Want dat uh, dat denk ik niet. Ik, ik volg het gewoon en uh, ja, de landelijke bladen en zo. Die daar staat Zandvoort ook in. Als je dan uh, nu van gisteren, hoe druk het was. Ja, dat is toch ook nog wel een behoorlijk item uh, op, op de gewone grote landelijke uh, nieuwsmedia. Ja, volgens mij hebben alle media er wel over gesproken. Over uh, dat het vol was in het dorp. En, uh, ja. men, en niet, ja. nou, niet alleen hier trouwens. Hè, want dat, dat gold voor al die kustplaatsen. Dat ze riepen, komt u vooral niet uh, daar naartoe. Want het is gewoon vol, er is geen plek meer. Ja. Daar uh, ja. zal het laatste woord ook niet over gezegd zijn, denk ik. Nee, nee, nee. Als dat zich doorzet dat mensen weer meer in eigen land hun uh, vakantie doorbrengen... Ja, dan moet je daar de zaak toch wel een beetje verder op in gaan richten, denk ik. Ja, Volgens mij is er ook nergens meer een accommodatie te krijgen. Ik heb uh, zelf geprobeerd om volgende week richting Friesland uh, te gaan. Nou, dat was ook een redelijke uitdaging. En dat is <laughs> natuurlijk mooi... Ja, betekent, dat is ook zo. Ja, dat betekent dat, uh, dat de mensen natuurlijk nu uh, uh, ook weer een stukje inkomsten gaan krijgen. Dus dat uh, op zich is daar ja. niks mis mee. Heb jij nog nee, vakantieplannen of ook. blijf je in Nederland? Nou, als ik op vakantie ga, dan uh, zal dat uh, denk ik ergens in september pas zijn. Dus dan is uh, de, de, de, de schoolvakanties zijn er naar achter de rug. En waarschijnlijk toch gewoon in Nederland. En het liefst per trein, als dat de mensen op een veilige manier kan. En dan, uh, ja... Dat is denk ik het fijnst, om het zo op die manier te doen. Ja. Nou, ja. helemaal goed. Nou, misschien okay. uh, gaan we je gewoon toch weer bellen, hoor. Over een paar maanden, om te kijken hoe het nou met je gaat. En uh, of dat je het wel helemaal invult zoals je het zou willen invullen. Ja. Ik hoop dat dat okay. mag. Ja, tuurlijk mag dat. Dat is, dat is prima. Nou, hartstikke okay. goed. Jullie heel uh, veel succes met de uitzendingen. Dank je wel. En ik wens je nog een heel fijn weekend. En graag tot de volgende keer. Oké, okay. dank je wel. Tot ziens. Dag. We gaan luisteren naar The Monkeys, I'm a believer en The Pipkins, Gimme that thing. I Saw her face Dat was Give Me Peter. Goedemiddag. Goedemiddag, Peter. Hoe is het in het dorp? Heftig. Ja. Druk. Of uh, op zo'n Duits uh, uh, beseftig. Ja. <laughs> Dat is in veel he? ja. <laughs> ja. Nou, en wat... Maar ah, wel het? heel gezellig. Ja, en, ja. Uh, heel goed te doen. En uh, gisteren was het natuurlijk overmatig ook heel goed te doen. Maar daar is niet iedere standvot het mee eens. Maar goed, daar zal wel over gesproken zijn vanochtend, denk ik. Een beetje. En uh, uh, dat zijn natuurlijk uh, exceptionele gevallen die één keer in de zoveel jaar voortkomen. Maar ja, wat ik dan denk, het is goed dat het nu gebeurt. Dan weten we uh, hoe, wat voor maatregelen een volgend jaar... Ook tijdens de Grand Prix. Want we moeten er niet aan denken. Wel dat de Grand Prix komt. Want daar zijn we met z'n allen heel blij mee. Ja. Maar dan in een uh, mooie uh, weekend in mei. En dat het ook dit soort uh, hoge temperaturen is. 25, 30 graden. Dan krijg je dus niet alleen 300.000 toeschouwers op het circuit. Maar ook nog eens 200.000 die naar het strand willen. Of meer. Ja. ja, en dan hebben we wel een probleem. Dat kunnen we niet behappen. Nou ja, de, de, de problemen waren er omdat mensen het dorp niet uh, in mochten meer. En dat er ook mensen waren die in Zandvoort woonden die tegengehouden werden. En ja. uh, er, er was natuurlijk uh, beloofd dat er bij de Grand Prix mensen een vignet zouden krijgen. Dat ze Zandvoorter zijn en dat ze dan mo door mochten rijden. Nou, dat, dat was nu niet het geval. Maar ik denk dan, van, goh, als je toch kan aantonen dat je in het dorp woont middels je... Uh, vignet van het parkeren of met je, uh, hoe heet het, uh, je kaart van je, je, je kentekenplaat. Uh, da, dan moeten mensen toch gewoon doorgelaten worden. Het dat, dat... was echt schandalig dat het gebeurd is. Er zijn mensen die uh, om zes uur uh, aan het werk gingen in de Waardepolder, daar een baan hebben. Standvol zijn mensen die uit Noord met de auto naar de Waardepolder rijden, om twee uur klaar zijn, terug naar huis willen rijden. ...van twee tot drie hebben ze er een uur over gedaan... ...om bij de rotonde op de zeeweg te komen. De hoogte van het pannenkoekenrestaurant... ...waarop ze vervolgens keihard worden teruggestuurd. Nee ja. meneer, je kunt er niet in. Nou, dat is één keer gebeurd en nooit weer natuurlijk. Nee, Kijk, dat, dat uh, ook de politiek gaat er natuurlijk... ...er zullen ongetwijfeld vragen over gesteld worden. En uh, ik denk dat dat ook het antwoord zal zijn... ...als het college wijs is, dat ze zeggen... Het had niet mogen gebeuren, het is gebeurd, maar het is wel de laatste keer dat het gebeurd is. Ja. Je bent als uh, verkeersregelaar, als politieagent, ben je natuurlijk uh, uh, niet gestoord, dat mag ik niet zeggen, maar je bent niet lekker op het moment dat je zandwoordsementen uh, gewoon zegt, die met de auto vanuit hun werk terug naar hun dorp willen, dat Want, ze die uh, door mogen. het kan niet. Ja. Maar er zijn dus ook verschillende gasten die gewoon weggestuurd zijn. Mensen die dus gewoon uh, uh, kamers hadden gehuurd ja. voor de weekend... en uh, die gewoon teruggestuurd zijn. Ja. Dus er zijn wat fraaie en boze gezichten en dat is niet vast terecht. Laten nee. we ervan leren. Ja, nou de, inderdaad, laten we ervan leren dat, uh, dat daar uh, iets aan gebeuren moet. Dat mensen op de een of andere manier een, een brief of, of een bewijs hebben... dat als het inderdaad zo druk is dat je dan toch door mag rijden en degenen die een dagje strand gaan doen... ja, die kun je terugsturen, maar geen mensen die gasten ja. zijn. En ook ja. geen bewoners natuurlijk, dit is te gek voor woorden, maar goed. Het was je we zegt... hebben de van villetten. we leven in een tijd van allerlei vignetten en pasjes en dergelijke, nou dat ene zandvoort kan er ook nog wel bij... gewoon ja. een klein vignetje op de achterkant, voorkant van de auto... Ja. zodat iedere verkeersregelaar, motoragent kan zien dat dat ingezetenen zijn van Zandvoort. En dan ja. gewoon doorlaten. Ja, Hoe precies, druk het want, ook kijk, is. Als je, als je geen parkeervergunning hebt, euh, zoals de mensen in Noord... ja dan, dan, dan is het dan niet gelijk zichtbaar. Op mijn, nee. nee. He, nee. Dan, maar dan nee. moet je natuurlijk wel, als je kan aantonen... van kijk, hier is mijn rijbewijs met mijn adres... of mijn kentekenbewijs met mijn adres... dat mensen dan zeggen van ja, nee, duidelijk... jij woont hier, dus je gaat door. Ja. Maar goed, Daar ja. zijn we het over eens dat dat in, ja. in ieder geval anders ja. moet. Ja, zeker. Maar goed, de activiteiten in het uh, dorp. Wat, uh, wat kun je daar nog over zeggen? Nou ja, we zijn dus uh, via de overleg met uh, het Pampri-gebeuren. Dat is een bepaalde werkgroep die bestaat nog steeds. Daar zitten ook ondernemers van de Haltestraat in. De werkgroep Haltestraat opening en uh, activiteit in de Haltestraat is daar nauw in verweven... Dat allemaal is weer in verweven in het OBZ. Dus die samenwerking onderling gaat eigenlijk fenomenaal. En ik moet zeggen ook met uh, de wethouder en ook met de uh, gemeente, met de ambtenaren... die heel erg hun best doen om uh, de coronacrisis uh, zo min mogelijk uh, schade te doen berokkenen en alle hulp geven die je maar kan denken ten aanzien van allerlei festiviteiten en dergelijke. Uh, wat er gaat gebeuren is dat we hebben gezegd van nou, er zijn nu zoveel mensen er komen uh, per uur zes treinen uh, van Zandvoort en die treinen zijn ook nog eens verlengd om alle toeristen, dagjes, mensen uh, te kunnen ontvangen hebben we besloten afgelopen maandag in goed overleg Zeg, kun je die klanten er... tegenhouden die die belden nog ja. steeds uh, activeren <laughs> ja, ja, dat er, uh, dat er... ...toeristen goed ontvangen worden door gastvrouwen en gastheren... ...die duidelijk zichtbaar zijn. Dat waar zijn zij geen... die gastvrouwen en die gastheren? Waar staan die? Die staan op verschillende punten in het dorp. Die lopen door het dorp heen, die staan op het station... ...die lopen over de boulevard, die lopen door de Kerkstraat, Kerkplein, Halterstraat heen. Dat zijn groepjes van twee mensen. En die groepjes van twee mensen hebben een aantal taken. Die moeten de mensen vriendelijk verzoeken op het moment dat dat geconstateerd wordt... om wat meer afstand te houden, mits ze, al op het moment dat ze uh, bovenop elkaar uh, zitten... om het zomaar even uit te drukken. Ja. Daarnaast kunnen ze allerlei vragen beantwoorden die er zijn. Waar zijn de openbare toiletten? Nou, dat wordt ook een probleem op zich, want ook ten aanzien daarvan... hebben we nog heel wat uh, uh, werk te verrichten zorgen gewoon voor een adequate uh, toiletgroepen in het dorp en ook op de boulevard. Ja. Yeah. Dat soort zaken, maar ook zaken van uh, waar is het postkantoor, waar kan ik de brief uh, posten, uh, waar is de kaasboer. Niet te vergeten natuurlijk. <laughs> nou dat soort vragen. Maar is het museum? Ook, Precies. Het zijn geen verkeersregelaars, het zijn gastvrouwen en gastheren, dus het is een andere functie. Yeah. En uh, ze staan wel in contact met uh, de uh, regio, veiligheidsregio Kenmerland en met mensen uit de gemeente die dus piketdiensten draaien, die dus niet op het raadhuis zitten, maar wel telefonisch bereikbaar zijn, op het moment dat er dingen gebeuren die het licht niet kunnen verdragen. Dat er echt politie of handhavers bij moeten komen. Maar in principe is het een uh, uh, gastvrij gebaar... naar alle toeristen van, wees welkom in Zandvoort... heeft u vragen, wij zijn ervoor om ze uh, te beantwoorden. Hoe zijn deze mensen te herkennen? Aan een lichtgroene shirt die ze dragen... met, ik denk, wat de bedoeling is, straks gaat worden... is dat er... Uh, de lichtgroene shirts gaan veranderd worden in geel-blauwe, de zandvoortse kleuren. Maar zover waren we nog niet, want dit is eigenlijk afgelopen maandag besloten om het zo te doen. Dat heeft ook te maken met uh, uh, allerlei eisen die er zijn. Ten aanzien van uh, uh, allerlei maatregelen die genomen zijn vanwege de corona. En dan moet je ook denken bijvoorbeeld aan de hekken bij het station... Wij zijn er niet blij mee als ondernemers zijn er, dat het, maar het moet zo, want het is anders niet wapen. Het is een Eftelingopstelling zoals ze dat noemen. En wat er gebeurt is gewoon dat er geconstateerd wordt dat het uh, uit de hand loopt op het moment dat de mensen weer, vooral s'avonds, avonds in willen. Ja. En dat die hele ploeg mensen vanuit het strand het station opkomt. En dat moet gereguleerd worden. En uh, dat zeggen wij niet als ondernemers. Dat zegt ook het college niet als zodanig. Maar dat zijn opdrachten vanuit de veiligheidsregio Kennenland. Dat is de burgemeester van de Halen en Meer Die dat ter oren krijgt en ziet dat dat uit de hand loopt. En die dan zegt van uh, beste burgemeester we gaan daar maatregelen voor treffen dat dat eraan beter verloopt en ik kan je zeggen nou het zijn drukke dagen dus die hekken kunnen na die drukke dagen weer weg ja. maar dat zijn 200 hekken die moeten dan 200 moeten die weggehaald worden die moeten op een plaats moeten die staan uh, wat het een beetje uit het zicht is dat kan niet om, rondom het station en uh, vijf dagen later, bij wijze van spreken... bij de volgende warme dag moeten ze weer teruggeplaatst weer worden. Dat wilden we niet, vandaar dat ze daar staan. Als ze daar staan, is dat goed. Daar kun je verkeersregelaars bij zetten. Maar je kan ook zeggen... nee, daar doen we gewoon mensen bij... die zeggen van... moet u luisteren. Zo en zo moet u lopen. Het is ten aanzien van coronamaatregelen... en die... ...de uh, gasten ook in het Duits bijvoorbeeld kunnen beantwoorden. Ja. En dat is een wat vriendelijker uh, uh, gezicht dan verkeersregelaars. Ja, dat klopt. En uh, dat gaan we evalueren aanstaande maandag in de werkgroep... ...hoe dat is bevallen. En uh, we hopen dat een van de dames daarbij aanwezig is... ...zodat die kan zeggen van uh, uh, hoe was het en uh, wat kom je tegen... En wat voor calamiteiten waren er? Welke vragen worden er gesteld? Zodat wij toch uh, uh, eens een keertje in vaart en volk een beetje omhoog kunnen gaan. En uh, een stukje echte promotie kunnen voeren in dit ogenblijf. Ja. Dat ja. is 365 dagen in het jaar belangrijk. Maar vooral nu uh, geaccentueerd op die zomermaanden natuurlijk. Ja. Nou ja, ik, ik denk dat de beslissing om de Halterstraat af te sluiten... een, een goede beslissing is geweest. In ieder geval uh, is iedereen daar ook heel enthousiast over. Ja, de, ja. De, de ruimte die er gecreëerd wordt, de tafels die wat ruimer opgezet kunnen worden... Ja, waardoor ja, ze ja. toch... Uh, uh, het, het is te hopen dat inderdaad iedereen ook begrip heeft... voor het feit dat, uh, dat de mensen die er werken bij de horeca... zich echt de benen uit het lijf lopen... Daardoor ook hè, want ik bedoel, door de ruimte is er natuurlijk ook meer, zijn er meer meters af te leggen. En uh, volgens mij uh, gaat dat goed. Ja, ze hebben het hartstikke druk en daar ben ik ontzettend blij mee. En uh, wat er moet gebeuren is dat we nog een aantal weken echt mooi weer krijgen. Niet zo ontzettend mooi als gisteren, want het is dan weer even te. Ja, want we <lacht> hebben ook nog capsones natuurlijk. Want wij <lacht> hebben het liefst een zandversorg waar het tussen de 25 en de 30 graden is. Ja. Want als het die temperaturen zijn, dan loopt het strand ook vol, zoals het gisteren voorloopt. Maar één dag maakt nog geen zomer natuurlijk. En vooral bij de uh, collega's strandpachters niet. Want die hebben nog wel wat in te halen natuurlijk. Ja. Want laten we eerlijk zijn, de maand juli was nou niet echt een maand dat je zegt van... Uh, ...we gaan met z'n allen lekker naar het strand toe. Nee. nee. En... Zo druk als het was in het dorp... de hele maand juli, want het is echt zo... en uh, ja, de ene dood is de andere brood... maar als het wat minder goed weer is... en het is hoogseizoen... dan is het in het dorp natuurlijk hartstikke oh, druk. Ja. En daar hebben uh, de horeca... zowel in de Kerkplein, Kerkstraat... maar vooral ook in de Halterstraat... optimaal van kunnen profiteren. Dus die hebben in ieder geval al wat ingehaald. Ja. Maar iedereen, als je twaalf weken dicht bent geweest... En dan, uh, als je de paas hebt gemist, en je hebt de maand mei gemist, en je hebt de pinkster gemist, dan heb je nog, ook als hoor kan heel wat in te halen hoor. Ja, zeker dan, uh, zeker. dan moet het nog twee maanden mooi weer blijven. Hoe, hoe en, zit dat uh, nu met het, ja, ga je gang. Wat uh, we als extra gedaan hebben... we hebben twee weken geleden de opening gehad van de Halterstraat. Er waren allerlei festiviteiten. Wat ontzettend leuk was en wat ook heel goed uh, viel... en waar de mensen echt over spraken... was dat we een zanger hadden uitgenodigd. Mr. Birds, heet die. B-E-A-R-T-Z. Die hebben we via een bureau ingeschakeld. Die rijdt in een halve omgebouwde uh, Mercedes... Het, heeft een beetje, het ziet er niet uit, het, heeft een beetje, uh, het is een mix tussen een Mercedes en een Trabant, kan je nagaan. Dat autootje rijdt, daar zit een versterker op en die zingt de sterren van de hemel, maar met populaire muziek. En het voordeel van zo'n man is dat hij dus niet optreedt op een plek... zodat alle mensen eromheen gaan staan en daardoor geen anderhalve meter afstand houden. Nee, hij rijdt gewoon door de straat heen. Hij rijdt dus door de Kerkstraat, hij rijdt over de boulevard... hij rijdt over het Padhuisplein, hij rijdt door de Haltenstraat, door de Grote Kort. Al zingend doet hij daar zijn nummer. En dat gaat vanmiddag gebeuren tussen vier uur en vanavond acht uur. Nou, leuk. Bij deze. En, uh, uh, dat kost een paar centen, maar uh, het is een hele goede uh, prijs-kwaliteitsverhouding, laat ik het zo zeggen. Hij zit echt volop waard. Volop waard. En dat zijn leuke dingen om te doen. En morgen? En morgen hebben we ook weer de mensen lopen in het dorp die uh, er vandaag ook zijn. En uh, voor de rest nog niet. Nee. Even over het strand uh, en de, de strandpachters. Is daar nu een definitief besluit genomen om de strandtenten in de winter te laten staan? En nee, mogen die dan open, ja of nee? Nee, ze mogen niet open. Zoals het er nu uitziet, is, uh, hebben ze vanuit Den Haag gezegd: de strandpachters mogen blijven staan, maar ze mogen niet geopend zijn. Nee. Dus. Het is meer dat, dat is voor de. de de strandpachtersvereniging is eerst bezig geweest met de lobby naar Den Haag toe. Eerst via de gemeente, toen via Rijkswaterstaat, toen via de provincie. We waren zelf in Den Haag terecht bij het ministerie. Ja. Volgens mij was dat mevrouw Nieuwenhuizen. Die heeft toestemming gegeven dat de strandtenten die uh, uh, normaal gesproken afgebroken worden dit jaar mogen blijven staan. Ze mogen niet open waar de strandpachtersvereniging nu mee bezig is is om te kijken hoe dat verzekeringstechnisch zit. Ja. En uh, wat jammer is, en daar heb ik ook vragen over gesteld in ons onderling overleg, of er een collectieve verzekering is ten aanzien van al die strandpachters. We hebben hier 35 strandtenten, waarvan de vijf uh, vast blijven staan, maar 30 ideaal moeten worden afgebroken. Ja. En uh, ik vind het, uh, uh, uh, het zou volgens mij een goed idee zijn als strandpachtersvereniging. ...bestuur daarvan om te zeggen van... ...nou, laten we eens kijken of we dat niet collectief kunnen verzekeren met z'n allen. Dan heb je met dit soort zaken kan je één partij aanspreken. Nu moeten al die aparte strandpachtersverenigingen... ...vanwege het feit dat ze niet collectief verzekerd zijn... ...maar allemaal een eigen verzekering hebben... ...moeten die strandpachters allemaal bij een eigen verzekeringsmaatschappij... Ja. ...gaan vragen van als ik er staan, ben ik dan nog verzekerd of niet... Ja, want uh, er zijn natuurlijk stormen uh, die kunnen komen. En uh, dan moet je natuurlijk wel uh, zorgen dat je heel blijft. Samstelt is een dorp van uh, windkracht 0, zoals gisteren. Maar ook windkracht uh, 11, zoals dat in uh, januari, februari uh, zich van kan doen. Dus daar moeten ze wel rekening mee houden. Dus die strandtenten moeten eigenlijk helemaal ingepakt worden. Hm. Dus daar is het laatste woord uh, Irene nog niet over gezegd. Oké, okay. wordt vervolgd. Wordt vervolgd. Nou ja, uh, fijn dat er vanmiddag uh, iets leuks door het dorp uh, heen ja. gaat. Ja. Muziek dus. Ja. Um, dan maar ja, morgen... Om, je, niet, om ja. je een indruk te geven, uh, we moeten eigenlijk uh, in dit soort weken drie, vier, vijf dagen in de week zoiets hebben. Maar deze beste meneer die vanmiddag om vier uur verschijnt tot acht uur, kost een bedrag, ik zit niet, van tegen de duizend euro. Zo. Ja. Dat is geld. Dat, dat is serieus geld, ja. ja. Dus als je dat twaalf uh, weken in het seizoen drie, vier dagen wil doen... dan ga je naar bedragen toe van tussen de 40.000 en de 50.000 euro. En ik zeg van... Eigenlijk moeten we daar met z'n allen geld voor vrijmaken. Voor dat soort, want dat is de echte promotie van het dorp. Maar daarnaast hebben we dus ook nog die gastvrouwen en die gastheren. En ja. die doen het natuurlijk ook niet gratis. Nee, dat snap ik. En, het kost echt een godsvermogen waar we dankzij de gemeente, dat mag best eens gezegd worden, dankzij de, het college, uh, dat dit soort zaken vanmiddag ook gebeurt. Ja. Want in kader van uh, het innovatiefonds hebben zij dus gezegd, wij gaan gelden de gelden uittrekken om dit soort initiatieven te kunnen bekostigen. Nou mooi. Dus dat, is, dat is hartstikke goed. Ja. Dus is die samenwerking verloopt prima wat dat betreft. Prettig om te horen. Zo is. Peter, we zijn weer op de hoogte. Wij okay. uh, hopen dat het blijft zoals het nu is. Het moet niet uh, gaan ja. regenen. Alhoewel, er zullen mensen zijn die dat wel leuk vinden. Maar dat is een ander ja. verhaal. Ja. De tuinliefhebbers onder ons. <laughs> onder andere. Ja. Ja. Uh, een mooi weekend gewenst. En uh, Als er weer wat te melden is, dan hebben we weer contact. En dan praten we dan weer verder. zal ik er zijn. Goed zo. Dag Peter. Fijne dag. Dag. Goed, nou, wij uh, gaan uh, bijna afsluiten. We gaan eerst uh, even naar muziek luisteren. Even kijken, wat hebben we op de agenda staan hier nog? Is dat uh, nummer acht? Sister Sledge ja. met Frankie. En dan spreek ik u zo weer. Helaas voor uh, Sister Sledge moeten we deze even inkorten... want anders dan kunnen we geen afscheid meer nemen. En dat uh, is ook heel ongezellig. Ik wil graag bedanken de techniek vandaag. Pim Groof, dankjewel Pim. Muziek was uh, samengesteld door Coor Draaier... en de redactie deze week is van Gert van Kuik. en Ik kan u zeggen, het is in deze zomerperiode best wel weer een uitdaging... om ervoor te zorgen dat we weer zes gasten krijgen in Goedemorgen Zandvoort... wat voor de helft in de ochtend en voor de helft in de middag is. Uh, de presentatie is, uh, was, is was in handen van mijzelf. Ik ben Irene de Jager. En wij gaan zometeen nog een muziekje draaien. Welk nummer gaan we draaien, Simply Pim? Simply Red, Money's Too Tight. Oké. Okay. We gaan afsluiten sluiten met Simply Red, Money's Too Tight. En ik hoor u graag een volgende keer. En ik wens u allen een heel fijn weekend. Dag, tot ziens.